Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen in voormalig Joegoslavië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de arrestatie van de Servische ex-generaal Mladic. In de Servische hoofdstad Belgrado protesteerden zo'n 7000 mensen voor het parlementsgebouw. Vooral aanhangers van nationalistische bewegingen. De demonstratie verliep rustig. Wel waren er na afloop wat ongeregeldheden met kleine groepjes betogers.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 President Obama heeft in het gebied in Missouri, dat is getroffen door de woestende tornado, verschillende overlevenden bezocht. Er wordt vandaag een dag van rouw gehouden. In een toespraak in Joplin zei Obama dat de ramp niet alleen de regio heeft getroffen, maar dat het een nationale tragedie is.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 Op terug bij peaceful radio aflevering 726 u 2 We zijn begonnen dit uur met insights Van Frank H. Sauer En hij uh, inspireerde deze muziek Toen hij de film De Celestijnse Belofte had gezien We gaan door met uh, Planet Passion Van het label Ancient Future weet allemaal nog eens uh, nalezen of luisteren. Dan kan dat via www.peacefulradio.eu. Uh, Veel luisteren, plezier. Yeah. <laughs> Akkoord mij me, Mijn ousje, mijn zin. S'a ξένο, het maand. Hij Υπήκε πάθο, μα κατά βάθος, πάλι θα κάνω το ίδιο λάθος. Μουσική Πίνω να σβήσω, να λυσμονήσω όμως γυρίζω και πάλι πίσω Εσένα τις νύχτες Ako maak ik me, ben je kusjes ik zekere schimmen, deze na me, e mon los mu fames ακόμα. En miaan, hoe z'n Like love. Yeah. Henry, Soroka, Atlantis, ja Atlantis, de mythics and legends van de Oriane Music zoals het destijds allemaal eraan toeging. Pixel Radio, aflevering 726 zit er bijna op, we hebben nog één ICD te gaan en dat is de source van Smiles en ook van Oriane Label. Mijn naam is Benno Vugtgen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren voor, naar deze uitzending en wat mij betreft graag tot de volgende keer en wil je allemaal nog eens na luisteren peacefulradio.eu dag. Ja, ja, ja.